6 uur. Het NOS Journaal. Mark Visser. Ministerie houdt KPN aan verplichtingen. Koosloos partijen werken begrotingsakkoord uit en uitgeprocedeerde aan ter apel moeten terug, zegt minister Leers. <truimertijd> De telefoondiensten van KPN moet in de toekomst voor iedereen bereikbaar en betaalbaar blijven. Dat stelt het ministerie van Economische Zaken nu het Mexicaanse telecombedrijf America Mobiel een belang van 28% wil nemen in het bedrijf. KPN is een van de belangrijkste aanbieders van mobiele telefonie in Nederland en beheert een groot deel van het vaste netwerk. Die taken moet het concern gewoon blijven uitvoeren, stelt Economische Zaken, ook bij een eventuele buitenlandse overname.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 Sinds drie uur zijn de vijf partijen weer bijeen om verder te praten over het begrotingsakkoord. Verschillende afspraken moeten nog worden uitgewerkt, onder meer over de zorg, de woningmarkt en de sociale zekerheid. D66-leider Pechtold zei dat alles in de grondverf staat en dat nu het aflakken kan beginnen.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 De 80 uitgeprocedeerde Irakezen die in tenten zitten bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel moeten zo snel mogelijk terug naar Irak. Dat staat in een verklaring van minister Leers voor immigratie en asiel. Volgens de Leers is er geen reden voor de Irakezen om nog langer in Nederland te blijven en is dus hun zaak bekeken door de IND en een rechter. De Irakezen willen dat de IND hun situatie opnieuw bekijkt. Anderhalve week geleden hoorden ze dat ze terug moeten naar Irak... omdat het land volgens de IND sinds 2008 veilig genoeg is. Uit protest hebben ze gisteren een tentenkamp opgezet. Vervoerder Sintes verkeert in grote financiële nood. Volgens de betrokkenen heeft het bus- en spoorbedrijf dat actief is in het oosten van het land vanaf juni geen geld meer. Alleen als de aandeelhouders bijspringen kan Sintes overeind blijven. Een woordvoerder bevestigt dat het bedrijf er financieel niet rooskleurig voor staat, maar ontkent dat het voorbestaan in gevaar is. Volgens bronnen heeft Sintes te laag ingeschreven voor de busroutes over de Veluwe en zit het bedrijf de komende jaren nog vast aan dat contract.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 DigiNotar maakte certificaten om het internetverkeer van de overheid te beveiligen. Nadat DigiNotar was gehackt, zegt de toenmalige minister Donner het vertrouwen op in het bedrijf. De kwestie veroorzaakte commotie over de veiligheid van de digitale contacten met de overheid. In de Duitse stad Mannheim is een moeder tot een celstraf van 9,5 jaar veroordeeld voor het verhongeren van haar zoontje. Het kind van 9 overleed in 2010 door ondervoeding en verwaarlozing. De rechtbank veroordeelde de vrouw ook voor mishandeling. Volgens de moeder van 30 was de jongen zo gehandicapt dat ze hem verder lijden wilde besparen. Hij leed aan een erfelijke stofwisselingsziekte. Daardoor at hij steeds minder en kon hij ook steeds minder zien, praten en bewegen. De voormalige Oekraïense premier Timoshenko is onder toezicht van haar Duitse arts overgebracht naar een ziekenhuis. Ze heeft, zoals aangekondigd, haar hongerstaking beëindigd. Om aan te sterken krijgt Timoshenko eerst onder medisch toezicht water en vruchtensappen en daarna krijgt ze weer vaste voeding. De oppositieleider, die een gevangenisstraf uitzit van zeven jaar wegens machtsmisbruik, was sinds 20 april in hongerstaking uit protest tegen haar behandeling in de gevangenis.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 Door een storing kunnen de klanten van de Rabobank... al een groot deel van de middag niet internetbankieren. Volgens een woordvoerder is het nog niet duidelijk wanneer de problemen zijn verholpen. Er wordt hard gewerkt om de storing op te lossen. De storing begon rond half drie vanmiddag. Tot besluit het weer. Vanmiddag komen er, enkele, of er komen nog enkele buien voor. In het zuiden en oosten is er kans op onweer. Morgen wordt het dan nog wat warmer dan vandaag. Plaatselijk 25 graden in het zuidoosten. Maar later op de dag wordt de warme lucht door zware buien verdreven. Dan vanaf vrijdag droger, zonniger, maar ook iets frisser. ANDB verkeersinformatie. We tellen nog 35 files. Dat aantal neemt langzaamaan af. Het is daarmee een vrij normale avondspits. De meeste drukte is te vinden rondom Utrecht. Een paar zaken vallen op. Op de A10 Zuid bij Amsterdam. Er staat file tussen knopend Watergaasmeer en De Rij. 5 kilometer richting Den Haag. Een tijdje waren daar twee rijstroken dicht door een kapotte auto. Maar de rijbaan is weer vrij. Aan de oostkant van Rotterdam is veel vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen Ridderkerk en Knopen Terprechtseplein, 8 kilometer. Er is daar een auto met aanhang en al gekanteld. Twee rijstroken zijn daarvoor dicht. De N33, Veendam is in beide richtingen dicht... tussen Veen en Barenveld. En dat komt door een ongeluk. Ja, ze hebben bij mij een nare tumor gevonden. In mijn been? Maar hij is inmiddels verwijderd, hoor. Maar, maar hele dagen knippen en feun is er niet meer bij.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 8 over 6. goedenavond. Klopt het bezuinigingsakkoord van de zogeheten Kunduz-coalitie? De financieel specialisten van de vijf partijen zijn klaar. Althans, voor vandaag. Morgen verder met het doorrekenen van hun bezuinigingsakkoord. We horen zo direct vanuit Den Haag of er eerst de hobbels zijn genomen of opgedoken. De Europese Commissie waarschuwt Nederland in ieder geval... dat de voorgenomen bezuinigingen toch echt doorgevoerd Doorgevoerd moeten worden. Eurocommissaris Reen van Financiën vindt het nodig om de geruchten tegen te spreken dat de commissie het roer zou omgooien en dat het soepeler zou omgaan met de Europese begrotingsregels. Correspondent Chris Ossendorf. De commissaris heeft vandaag gezegd in een uh, statement, zoals dat heet... Geruchten over een versoepeling van de begrotingsafspraken zijn ongefundeerd. Het is volgens hem van groot belang voor het vertrouwen in de Nederlandse economie... dat Nederland vastberadenheid toont en die financiën op orde gaat brengen. Reen zegt daarmee dus dat het belangrijk is dat die bezuinigingen... die uh, VVD, CDA, ChristenUnie en GroenLinks hebben afgesproken... dat die daadwerkelijk worden ingevoerd. Maar let op, hij zegt dus niet 3% is 3%. Het kan nog steeds zo zijn dat straks blijkt dat met het voorgestelde beleid uit Den Haag, het tekort net wat groter is dan die 3%, en dat de Europese commissaris dan zegt, ja, maar wij zijn slim, we zijn intelligent, we willen een systeem dat flexibel is, dus in dit geval zeggen we dat kan een jaartje langer duren. Dat is speculeren, want zover is het nog niet. Intussen zijn in Den Haag de vijf partijen bij elkaar die eind april dat akkoord bereikten over nieuwe bezuinigingen, het zogeheten Wandelgangenakkoord. Samen met minister de Jager van Financiën moeten ze die afspraken nog wel in detail uitwerken. Verslaggever Michiel Breedveld, sprak de minister vlak voor het overleg. Uh, het is belangrijk om uh, een aantal uh, uitwerkingen nog te doen. Uh, we spreken ook uh, hoe we procedureel er verder mee omgaan. Er moet heel veel wetgeving ook naar de Tweede Kamer toe. Uh, dat vereist ook een, spoed, uh, we, ja, is toch een soort spoedige afhandeling uh, daarvan. Ook dat gaan we bespreken. Dus echt ja, een aantal praktische details en een aantal uitwerkingszaken. Verwacht u ook spoedig tot uh, overeenstemming te komen over die laatste eindjes? Nou ja, kijk. Um... Het akkoord staat in hoofdlijnen heel duidelijk neer. En ook waar er geld gezocht moet worden. De 3%-normen hebben we ook afgesproken voor 2013. Dus de basisafspraken die zijn er allemaal. Voldoende eigenlijk. Um, ik heb uh, ook gesproken met uh, de eurocommissaris Olly Reen. En die acht dit pakket inderdaad ook. Uh, als het natuurlijk zo als het gaat zoals we het hebben afgesproken. Uitstekend, van een zeer hoge kwaliteit. En ook uh, uh, voldoende uh, om ons aan de regels van de Stabiliteits- en Groeipact te houden. Dat is belangrijk. Dat is voor heel Europa belangrijk. En dat gaan we dus vandaag weer verder bespreken. De demissionaire minister De Jager. Hij wil het akkoord binnen twee weken uitwerken. Daarna moet het Centraal Planbureau berekenen of het pakket genoeg is om die 3% te halen. De Europese Commissie komt aan, aan het eind van de maand, op 30 mei, met de conclusie of Nederland genoeg bezuinigt voor het eind van deze uitzending. Hopen we u nog te laten horen wat er uit het overleg... tussen die vijf partijen over het begrotingsakkoord voor 2013 is gekomen. Ze zouden tot een uur of zes overleggen. Zo'n 80 uitgeprocedeerde Iraakse asielzoekers... willen dat er opnieuw naar hun zaak wordt gekeken. Daarom bivakkeren ze in tentjes bij het uitzetcentrum in Ter Apel. Ze moeten weg omdat ze geen verblijfsvergunning voor Nederland hebben... vertelt de woordvoerder van minister Leers. Ze hebben ooit... ...verblijfsvergunning gehad vaak in de tijd dat er oorlogen woedden in uh, Irak. Sinds 2008 is de situatie in Irak uh, sterk verbeterd. Heeft de immigratie- en naturalisatiedienst opnieuw gekeken... ...of die mensen nog een uh, verblijfsvergunning nodig hadden. Dat was vaak niet het geval. Dus dan zullen zij terug moeten keren naar Irak. Maar daar zijn ze het zelf dus niet mee eens. En gedwongen uitzetting kan niet omdat Irak daar dan niet aan meewerkt. In Ter Apel, Roel Pau Roel, wat moet er dan gebeuren voordat ze uit eigen beweging naar Irak teruggaan? Ja, dat is een heel ingewikkelde vraag, Tim. Want uh, één ding hebben deze mensen gemeen die hier actie voeren. Ze zijn uitgeprocedeerd. Maar uh, de voorgeschiedenis die is heel erg verschillend. Iedereen die ik hier spreek die heeft zijn eigen vluchtverhaal... zijn eigen historie met de IND... Dus ja, dat is een onontwarbare uh, knoop voor mij. En misschien ook wel voor uh, de IND en uh, minister Leers. Maar, en die kiest blijkbaar nu voor een klare lijn. En dat wil zeggen, sinds 2008 is het veilig. En wie uitgeprocedeerd is, heeft hier niks meer te zoeken. Um, gedwongen uitzetten, dat doen we niet. We doen een dringend appel op de mensen om dan maar uit zichzelf te gaan. En dan wil minister Leers ze ook nog wel onderdak bieden in een van de AZC's. Zolang uh, ze in afwachting zijn van hun vertrek naar Irak. Um, ja, de mensen hier die, die willen dat helemaal niet. Want um, ze zien het al voor zich. Ik heb verhalen gehoord van mensen die inmiddels christen zijn geworden. En die uh, de banden met hun familie hebben moeten doorsnijden om die reden. Die hebben helemaal niks meer in Irak. Er zijn hier uh, mensen die al veertien jaar in uh, Nederland verblijven. Dus hier een bestaan hebben opgebouwd. En daar is natuurlijk ook nog de voortdurende onveiligheid in Irak zelf... Uh, Bijna dagelijks gaan er mensen dood door aanslagen en beschietingen en, en wat niet al. Um, maar dan is de vraag, wat dan? En uh, misschien is dat de vraag die ik dan maar moet gaan stellen aan uh, de actievoerende heren zelf. Ik zit nu uh, in die bruine legertent waar het uh, inmiddels behoorlijk broeierig is, want de zon staat erop. En ik vraag me trouwens ook af of hij uh, bestand is tegen een stevige regenbui, want ik zie hier en daar gaten. Maar goed, dat... Uh, is misschien van later zorg en, en vergeleken met het probleem waar ze uh, mee zitten... van minder groot belang. Maar laat ik het u vragen, wat, wat nu? Ja, uh, dan moet er moet nog een oplossing ja. komen. Ja, wat is dan die oplossing volgens u? Want de minister is duidelijk, het is klaar. Ja, de minister is duidelijk, wij zijn ook duidelijk. We blijven zo lang hier tot het veranderd wordt. En wat moet er dan veranderen? Het situatie van ons, gewoon een verblijfsvergunning. Uh, kijk, uh, we willen gewoon een verblijf. We kunnen gewoon onze leven verder hier, uh, met onze leven hier verder. En uh, dat is eigenlijk uh, wat, wat vragen wij. Ja, maar goed, het antwoord van de minister daarop is duidelijk. Uh, de rechter heeft gesproken, de IND heeft de procedure naar behoren afgehandeld. Ja. Ja. Het is over en uit, terug naar Irak. En als u niet vrijwillig gaat, dan kiest u voor een leven in illegaliteit. Met alle ongemakken daarvan. Ja, dan is er geen andere oplossing. Gewoon een illegaliteit is dus ook goed. Kijk, als het, als... Meent u dat nou? Ja. Kijk, Irak is onmogelijk voor heel veel mensen. Niet alleen voor één persoon. Of... Het is gewoon voor heel veel mensen die zijn lang hier. Het is onmogelijk om daar te leven nu. Ja, en dat idee van leven in illegaliteit... dat klinkt ons misschien als een vreselijk schrikbeeld in de oren. Maar er zijn hier mensen, ook in deze tent... die er al twee jaar illegaliteit op hebben zitten. Hoe redt u zich in die situatie? is echt slecht... En vreselijk, maar ik heb geen andere keuze om terug in mijn eigen land, omdat Irak is onveilig Niet voor mij, voor hele Irakese. En ook de Nederlandse regering, dat weet ik, dat weet 100%. Irak is onveilig, maar dat alles is politiek. Goed, de zon begint zo langzaam maar zeker te zakken en. Vannacht zitten ze hier in elk geval. Die impasse duurt voort, Roel Pau. Ze worden niet uitgezet. Vandaag niet, morgen niet. Maar dan zal er toch later in de week iets moeten gaan gebeuren. Daar in Ter Apel. Dankjewel. Straks het Stedelijk Museum gaat open op 23 september voor het publiek. De pers kreeg vanmiddag een kijkje alvast hoe het er van binnen uitziet. Aan, het is kwart over zes, uh, Houdt het een beetje op daar, op de Nederlandse wegen. Een flinke regenbui in het uh, midden en oosten van het land... heeft toch voor aardig wat overlast gezorgd daar. En ook bij Den Bosch, want daar loopt het nu vast... Uh, door al het water op de weg van Eindhoven naar Utrecht... bij Knoopend Empel, over drie kilometer. En de problemen bij Rotterdam zijn nog niet voorbij op de A16 vanuit Breda. Er staat voorknopend ter Brechtseplein acht kilometer stil. Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdik. Een gloednieuw vliegtuig in Indonesië verdwijnt ineens met 46 mensen aan boord. Het toestel was vandaag bezig met een demonstratievlucht om Indonesische luchtvaartmaatschappijen juist enthousiast te maken voor dit toestel. Hans Herkens, goedenavond. avond. Goeie aan de Universiteit Twente. Wat een bizar verhaal. Uh, hoe bedoelt u? Elk uh, ongeval en... is natuurlijk bizar omdat het zo'n grote uitzondering is omdat het een demonstratievlucht was van een spiksplinternieuw toestel. Ja, uh, er is ook nog helemaal niks te zeggen over uh, de oorzaak. Het uh, toestel is een buitengewoon modern toestel. Ook voorzien van uh, uh, moderne navigatie instrumenten. Want Russische vliegtuigen hebben een slechte naam. Ja. Maar dat is uh, eigenlijk niet vanwege de, de, de kwaliteit van het ontwerp. Maar omdat veel vliegtuigen erg oud zijn en niet beschikken over de nieuwste apparatuur. Maar dat was met dit vliegtuig dus, uh, dus wel het geval. Want het gaat om een Sukhoi Superjet 100. Wat, ja. wat voor toestel is dat? Nou, dat is een toestel met twee motoren voor 70 tot 100 passagiers. En we noemen dat een, een regionaal vliegtuig. Dus een vliegtuig voor de redelijk korte afstanden. Hij kan meer dan 4000 kilometer ver. Maar uh, zo'n toestel wordt meestal gebruikt op routes tussen zeg maar, de, de 600 en de 2500 kilometer. Want het is niet alleen een Russisch toestel. Hè? Het is een, een, ook met een Europees bedrijf wat erbij betrokken is. Uh, ja, het ontwerp is, uh, uh, van het vliegtuig zelf is Russisch, maar uh, uh, uh, het uh, Italiaanse bedrijf Alenia, een, een onderdeel van het Vimechanica-concern, uh, heeft uh, geholpen. Met name met uh, zeg maar de inrichting van de passagierscabine en dergelijke, en bij de marketing en de, en de, en de, en de product support, omdat Russische bedrijven daarin uh, niet zo goed zijn en weinig uh, ervaring hebben. En, een, uh, en het Franse bedrijf Snecma heeft geholpen met de ontwikkeling van de motor. En dan probeert Sukhoi dit toestel in Indonesië te verkopen. Um, hoe belangrijk is dit voor de Russische luchtvaartindustrie... dat ze juist buiten hun eigen land uh, en met name in Indonesië... hun toestellen kunnen verkopen? Uh, na de ondergang van uh, de Sovjet-Unie uh, uh, heeft de Russische luchtvaartindustrie een, een zware crisis meegemaakt. Tot die tijd was er eigenlijk een beschermde markt. Hè. Alle landen van het Oostblok vlogen met Russische vliegtuigen. Maar toen moesten ze opeens gaan concurreren tegen westerse vliegtuigen die uh, veel efficiënter waren, veel productiever, veel minder brandstof verbruikten. En fabrikanten, westerse fabrikanten die ook veel meer klantgericht uh, werkten, hè. oog hadden voor wat de klant wilde. Uh, de, de, de, de, eigenlijk is de Superjet het eerste Russische vliegtuig... wat in die nieuwe verhoudingen uh, is ontworpen. En eigenlijk is het de voorloper, hopen de Russen althans... van de wederopstanding van de Russische luchtvaartindustrie. Want daar was wel wat mis mee, hè? Uh, je hoort iedereen onmiddellijk verzuchten. Oh, een Russisch toestel, ja. Nou, dat is ook niet helemaal terecht. Want het ont de ontwerpen van de Russische vliegtuigen... ook uit die tijd zijn buitengewoon degelijk. Maar wat er aan de hand is is dat uh, het toezicht op de luchtvaartmaatschappijen daar ontbrak nog alles het nodig aan. Toestellen werden overbeladen en ze zijn vaak niet gemoderniseerd met moderne navigatieinstrumenten. Kijk, ook van een Russisch toestel, er valt niet opeens een vleugel af of iets dergelijks. Mm. Daar zijn ze degelijk genoeg voor. Maar in slecht weer hebben ze lang niet altijd de apparatuur aan boord uh, uh, die ze uh, zouden moeten hebben. Niet omdat het niet zou kunnen, maar omdat die vliegtuigen niet zijn gemoderniseerd. De Sukhoi Superjet 100 verdwijnen van de radar in Indonesië. Over het lot van de passagiers en de oorzaak van het ongeluk nog steeds niks bekend. Hans Herkens, luchtvaarteconoom, Hartelijk dank. Graag gedaan. Het is een belangrijk nieuw stuk stadsgezicht. De nieuwbouw van het Stedelijk Museum aan het Museumplein in Amsterdam. De Badkuip. Hoewel het stedelijk nog niet officieel open is... kon de pers vandaag voor het eerst binnenkijken. Verslaggever Mark Hamer kreeg een rondleiding... maar was in eerste instantie natuurlijk benieuwd... naar de reacties van het publiek op een nieuwe gebouw. Buiten zijn de stratenmakers toch druk bezig met de bestrating. En buiten zien ook de Amsterdammers het gebouw sinds kort zonder de hekken eromheen. Prachtig. Ik woon hier al heel lang in de buurt, maar ik vind het bijzonder mooi gedaan. Het ja, past helemaal bij het stedelijk. In Amsterdam mag alles en ik vind het passen. Ja, u vindt ja. het passen? Ja. Niet wat groot? Nee. Oh ja, Ik associeer het wel natuurlijk met een badkuip, maar ik vind het wel heel leuk. Um, goedemiddag iedereen. Twee uur vanmiddag. Hartelijk welkom. Uh, vandaag krijgt u voor het eerst de gelegenheid om het stedelijk van binnen te zien. De pers wordt ontvangen voor een rondleiding. Het heeft iets meer gekost, maar het staat er nu wel. Een opgeluchte wethouder, Caroline Geros, heeft ook een mindere mededeling. Uh, voor wat betreft het stedelijk zou er misschien uh, meer geld bij moeten. Wij als college van burgemeester en wethouders hebben gezegd uh, dat dat geld er niet is. Ja, we beginnen hier uh, op de lege begane grond, waar uh, straks de winkel zal zijn. Mels Krahol, de architect, wat is nou de grootste verandering? Nou, de grootste verandering is dat het museum nu met zijn entree en zijn voorkant naar het museumplein staat... en niet met zijn rug naar het museumplein met zijn ingang aan de Pauluspotterstraat. waarom is dat belangrijk? Dat is belangrijk omdat het museumplein niet voor niks museumplein heet... en het ons de mogelijkheid gaf om logistiek het gebouw zo te maken... dat een heel groot eh, publieksdeel wat hoort bij de ingang en de uitgang van het museum... op deze manier optimaal gebouwd kon worden... Als je dat in het oude gebouw bij de oude ingang bijvoorbeeld had geprobeerd, had je de helft van de benedenverdieping voor allerlei niet-tentoonstellingsfuncties uh, moeten bestemmen. En was het oorspronkelijk or idee van het gebouw verknald? Het oude gebouw, uh, mooi rood baksteen. En daar zit nu eigenlijk tegenaan geplakt. Ja, een beetje wit plastic achter doet het mij aan denken. Een grote badkuip. Hè? Ja. Zo wordt het al genoemd. Ja, we hebben de badkuip, die naam zelf bedacht, overigens. Maar. Uh, in 1895, toen het oude gebouw uh, gebouwd werd, bouwden ze in baksteen. In 2012 bouw je met andere materialen en de kunststof die wij gebruikt hebben. Het is een hele hoogwaardige plastic, als je het plastic wil noemen. Die uh, past daar heel goed bij. En de truc die we hebben uitgehaald is dat je aan de buitenkant nu heel goed kunt zien wat het oude gebouw is en wat het nieuwe gebouw is. Maar binnen? Maar binnen hebben we door de afwerking van alle tentoonstellingszalen... en alle detailleringen in de oude en de bouw hetzelfde te maken... ervoor gezorgd dat er één veel groter museum ontstaat. Nou, misschien om nog goed even te zeggen... Uh, hier komt op de hoek van de Van Badenstraat het restaurant. Het restaurant zal ook van buiten af toegankelijk zijn. Patrick van Meel, de zakelijk directeur. Uh, hoe kijkt u naar het nieuwe gebouw? Ja, geweldig. We zijn vreselijk blij. Vrezel blij. Het is, het is, uh, we waren met de gerenoveerde oudbouw heel erg blij, omdat de kwaliteit van het gebouw beter tot zijn recht komen dan ooit in, uh, in mijn beleving. Maar je ziet hier dat zo'n uh, bijna on-Nederlandse allure is neergezet. Terwijl we tegelijkertijd het karakter van het stedelijk, van openheid en, en gastvrijheid.. Uh, en hoogwaardige expositieruimtes hier ook is gerealiseerd. Ja. Nou is het vandaag eigenlijk een feestelijk moment in de pers wilt ontvangen. Maar ja, daar hangt toch wel een beetje overheen. Hè? Want u moet het met minder geld gaan doen. Nee, dat is nog helemaal niet gezegd. Er is nu een, een advies van de Amsterdamse Kunstraad. Over de subsidie die het museum zou moeten krijgen. Um, en daar uh, moet eerst nog op gereageerd worden. Uiteindelijk moet het gemeentebestuur daar een standpunt over innemen. En uh, eind van het jaar zal de gemeenteraad daar dan over moeten besluiten. En dan de opening in september. Dan is eindelijk het woord aan het publiek zelf. Het overleg over het wandelgangenakkoord is zojuist afgelopen, begrijpen we, uit Den Haag. Op hoofdlijnen weten we, zijn de partijen het al eens geworden. Nu is het tijd voor de details. Joost Vullings, we begonnen deze uitzending met een heel optimistische toon... die we hoorden met name van minister De Jager van Financiën. Is dat nog steeds zo? Ja hoor, luister maar. Weer minister De Jager van Financiën. Minister De Jager, hoe ging het? Ja, we hebben heel veel voortgang uh, gemaakt, uh, goede gesprekken, zeer constructief. Om nadere details in te vullen, uh, nadere afspraken over uh, uh, een aantal zaken die nog ingevuld moesten worden te maken. Ook Procesafspraken. Want wanneer krijgen mensen thuis echt duidelijkheid over de maatregelen... die in 2013 op hen af gaan komen? Ja, bijna alles is natuurlijk al uh, duidelijk. Althans, de grote maatregelen zijn al gepubliceerd, zijn al duidelijk. Maar een aantal vergen nog nadere uitwerking. Ook in wetgeving, maar ook concreet. Wat we hebben afgesproken, is dat volgende week woensdag uh, uiterlijk... Uh, alles naar het Centraal Planbureau kan... zodat het Centraal Planbureau ook aan het rekenen kan gaan. Dat betekent dat het Centraal Planbureau in juni... met zijn nieuwe berekening van het totaal-economische beeld van Nederland... dat ook helemaal kan meenemen. Dus een totaaloverzicht kan presenteren. En heel belangrijk ook dat we het hele pakket ook nader in detail... uitgewerkt presenteren... Bij voorjaarsnota, dus dat is eind deze maand al, dat we uitgebreid dat naar de Tweede Kamer toesturen. Dat zal bij voorjaarsnota gebeuren. Dat betekent dus eind deze maand heel uitgebreid uh, de maatregelen allemaal uitgewerkt. En het Centraal Planbureau komt dan kort daarna ook met een berekening. Betekent dat ook volgende week bijvoorbeeld meer duidelijkheid over het eigen risico in de zorg voor mensen? Nou, dat komt dus eind deze maand. Uh, dus de komende weken wordt dat helemaal nader ingevuld. Centraal planbureau gaat aan het rekenen. In die tussentijd moeten we ook nog een aantal puntjes op de i zetten. En dan zal het allemaal in de voorjaarsnota worden besloten. Die moet ook natuurlijk via de ministerraad uh, ook nog gaan. En dan zal die voorjaarsnota al die maatregelen in detail hebben... voor ook 2013. Dus dat is iets meer detail dan we normaal doen bij voorjaarsnota. Want normaal gaat de voorjaarsnota alleen over het jaar 2012. Maar deze keer zullen we dus ook bij voorjaarsnota het beeld... van het lenteakkoord voor 2013 ook neerzetten. Ja, het lenteakkoord volgens onze minister van Financiën. Maar goed, eh, daarna probeerden nog heel veel, veel verslaggevers vragen te stellen. En wanneer wordt dat dan duidelijk? Wanneer wordt dat dan duidelijk? En het antwoord was iedere keer eind mei. Dan <laughs> horen we de details. Lekker daar gelaten, want het blijft Den Haag. En morgen gaan ze verder? hè? Uh, d -d -d dat zou kunnen, weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik niet. Nou, in ieder geval, uh, als ze verder gaan, dan zullen ze de woorden van Eurocommissaris Reen ongetwijfeld meenemen. Want die zei vandaag vanuit Brussel nog eens een keer: 3% is 3%. Ook en misschien wel vooral voor Nederland. Is dat nog ter tafel gekomen? Uh, nee, volgens minister uh, van Financiën Jager niet. En hij zei: is ook niet nodig, want die 3% dat doen we niet voor Brussel. Dat is een, een eigen wens. Dus daar is niet over gesproken, zegt hij. Het optimisme gaat gewoon voort bij het doorrekenen van dat wandelgangenakkoord. Joost Vullings in Den Haag, hartelijk dank. Dat brengt ons bij het eind van dit Radio 1-journaal. Ik, ik wens u een heel prettige woensdagavond... en geef graag over aan Joost Eerdmans met Avondspits bij BNL. Joost, goedenavond. Tim, goedenavond. Uh, wij praten over de Dag van Europa. Geert Wilders twitterde vanochtend dit. Hij zei, vandaag is de Dag van Europa. Een mooi moment om die vreselijke EU-vlag van het dak van de Tweede Kamer af te halen... en in de prullenbak te gooien. Ja, de dag van Europa. En dat ben Heb je het ik... gedaan? Ik weet niet of het gebeurd is. Dat wou ik eigenlijk aan jullie vragen. <laughs> Misschien heeft Joost Vullings het nog kunnen waarnemen. Dat er iemand van de PVV op het dak is geklauterd. Uh, kun je het, geval... het zien vanuit de kapellen? Ja, wij kunnen het niet vanaf hier zien. Dat kun je begrijpen. Maar ik moet hem wel meegeven dat de dag... Van Europa, wel in tegenstaat van een enorm wankelend Europa. Het instituut wankelt, en zelfs de oud-minister van Financiën van Duitsland spreekt over een plan B. Dus serieus wordt er nu ook nagedacht, niet alleen door de onderbuik van Nederland, maar ook de bovenbuik zeg maar, van Europa, over misschien het einde van het project Europa. Er, er komt een plan B misschien aan. Ik praat zometeen met Adjib Bakas, onze grote voorspeller en Eurofiel Gerard, van, Gerard Schouw van D66 over het project Europa. En mijn stellingname is de volgende. Het project Europa is mislukt. Laten we dat vaststellen en dan kunnen we daarna met elkaar toewerken... naar een plan B, wat het ook mogen zijn. Doet u mee? 0800 1121. Kunt u bellen, project Europa is mislukt. 0800 1121 of u gaat twitteren. Hashtag WNL gebruiken, hashtag Eerdmans. En u komt hier binnen, ik probeer de tweets allemaal voor te lezen. In Avondspits van WNL, uw opinieradio op Radio 1. Graag, tot zo.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 VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben samen met een aantal betrokken bewindslieden heel veel voortgang geboekt bij de uitwerking van het onlangs gesloten akkoord over de begroting voor volgend jaar, Dat Zijn minister De Jager na afloop van het overleg met de vijf partijen. Hij spreekt van een lenteakkoord. En door een storing kunnen de klanten van de Rabobank... al een groot deel van de middag niet internetbankieren. Volgens een woordvoerder is nog niet duidelijk wanneer de problemen zijn verholpen... maar wordt er hard gewerkt om de storing op te lossen. De storing begon rond half drie vanmiddag. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Naast me zit Willemijn Hobert. Op dit moment is het nog zo'n 13 tot 19 graden... en vannacht daalt de temperatuur ook niet veel. De minima liggen dan op zo'n 14 graden en het blijft dus behoorlijk warm. Verspreid vallen er verder nog wat buien en de wind begint langzaam toe te nemen. Morgen begint de dag met regen, vooral in het westen en noorden... en daar kan de spits in de Randstad wel hinder van ondervinden. Later schijnt de zon wat, maar in de middag en avond kunnen er buien ontstaan... vooral in het oosten en zuidoosten. En soms zijn dat zware exemplaren met hagel, onweer en windstoten... Het is morgen warm, 18 tot 23 graden en lokaal liggen de maxima nog wat hoger. En ook de wind trekt nog wat meer aan, 4 tot 5 boven, voor, boven land en aan zee nog wat harder. Vrijdag is het weerbeeld dan weer anders. Het is een heel stuk frisser, met middagtemperaturen van rond de 16 graden. En zaterdag levert het de kwik nog een paar graden in. Wel wordt het na donderdag ook droger en zonniger. ANEB, verkeersinformatie. De avondspits is op zich vrij normaal verlopen. Wel hier en daar een ongeluk, maar toch lossen de files nu wel snel op. Op de A2, ten zuiden van Eindhoven, richting Maastricht... is nog een aanrijding geweest, zojuist. Dat was bij Leende. Het veroorzaakt drie kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Bij Rotterdam zien we nog wat drukte op de A16 vanuit Breda... tussen Ridderkerk en de Van Brien Noordbrug. zes kilometer na een ongeluk. Maar de weg is daar weer vrij. Het is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Project Europa is mislukt. Goedenavond, het is Europa-dag. Tot 7 uur mag u meepraten over het falen van Europa. Wel, WNL. 0800 1121. Ja, Het is geen geheim meer. Het project Europa is mislukt. De ideologie van eenheid, openheid van grenzen... een Europese grondwet en een economisch blok... als tegenhanger van Aziatische en Amerikaanse economieën... is te lang nagestreefd. Het valt als een kaartenhuis ineen. Kijk naar Frankrijk, kijk naar Griekenland. Volkeren keerden hun rug naar Europa. Dat het Europese volk zich tegen het instituut Europa keert... is niet verwonderlijk. Het had prima kunnen functioneren... maar dan wel met landen die ook daadwerkelijk iets toe te voegen hebben. Niet voor niets functioneerde de Europese gemeenschap van kolen en staal... En de EEG wel. Toen was het nog overzichtelijk immers. Het Europa van nu is ten onder gegaan aan grootheidswaanzin. We zijn alweer aan een grootscheepse reorganisatie toe... terwijl het nooit echt heeft gefunctioneerd. En daarom zeg ik, haal plan B maar uit de kast. Project Europa is mislukt. Bel WNL 0800 1121. En goedenavond, welkom bij Avondspits van WNL. Laat ik meteen even naar de eerste bellen gaan, want die hangt al een tijdje. Meneer Doorman uit Amsterdam. Meneer Doorman. Meneer Dorman. Ja, dat ben, ben ik. U bent in de uitzending. Zegt u maar. Ja, ik ben het absoluut eens met uw met bewering. En dat is toe te juichen, want dat uh, kan niet zo langer. Hè. De belastingbetaler moet bloeden in Nederland. En uh, het is eigenlijk logisch dat uh, de EU niet uh, kan voortbestaan wegens uh, cultuurverschillen. Ja. En wat is uw alternatief als Europa verdwijnt? Het instituut Europa? Ja. Wat is uw alternatief? Nou, ik ben wel. Waar zit u? Ja, wat is het plan B voor u? Uh, de EU, Europa van het buurlanden van Nederland. Dan lukt het wel. Maar ze hebben allemaal gemeenschappelijke culturen. Ja, het ontbreekt dat aan de cultuur. Oké, okay, meneer Dorman, zeer bedankt. U kunt meedoen, 081121, Project Europa is mislukt. We zijn dringend toe aan een plan B. U kunt ook twitteren, hashtag WNL gebruiken, hashtag Jan-Willem Bosseveen zegt, uh, Verenigd Europa bracht ons vrede en stabiliteit. Daar valt de financiële crisis bij in het niet. En dan komen we ook alweer overheen. Uh, Noordeen Wildeman zegt, Project Europa mislukt. Het is onzin, laat de vlag hangen. De enige vallende ster is Wildes zelf, zegt ze. Uh, Samuel Heiliger zegt, we moeten niet te vroeg zeggen dat het is mislukt. Het kan nog. En Theon Benders, uh, Twitter op hashtag WNL. Het is nog niet mislukt. Echter, er zijn veel te, te veel verschillende landen met verschillende culturen. En het zal lastig blijven. Ja, vindt u het te vroeg om te zeggen project Europa is mislukt? Of zeg, zegt u het kan nog? We moeten het er gewoon mee doen. U bent welkom bij Avondspits 0800 1121. En ik zeg Europa, het project is mislukt. Annemarie, Hummels, Hummels. Ja, ik ben het absoluut niet mee eens. Uh, ik ben zelf een zeer actief deelnemer geweest aan vredesdemonstraties. En ik was erg blij op 5 mei om te horen dat een dissident uit Oost, voormalig Oost-Duitsland... nu president van Duitsland, een uh, lezing hield waarin hij ook uh, memoreerde... onder andere aan Max Koonstam, een van de eerste Nederlanders... die aan de basis heeft gestaan van een vredesproject... In ja. Europa, ook richting Duitsland. Hij, een van de overlevenden, Max Koonstam, van de holocaust... die in kamp Vught mm. gezeten heeft en die de moed heeft gehad... hij was secretaris van koningin Wilhelmina... en de moed heeft gehad om stappen te zetten... in het na-oorlogse het, na Duitsland, te ja. komen ja. tot vrede. Maar daar wil niemand, denk ik, aan tornen. Het idee van de EEG hè, ontstaan... Dat, is is, is, is... Nee. Dat ging niet om economische nee. eenwording. Het ging... Om vrede, om verzoening en om toekomst en hoop te bieden aan een totaal verwoeste Europa. Je kunt zeggen dat dat gelukt is, de derde wereldoorlog is uitgebleven, mevrouw. Met alle verschrikkingen van de holocaust. Ja, zeker, maar dat zeg ik. En daar heeft deze Oost-Duitser aan gememoreerd bij de lezing afgelopen 5 mei. Voor mij is het project Europa niet alleen een economisch project. ...maar ook een humanitair project. Mevrouw Heumel, zeer bedankt, want dat is een waarheid, denk ik als een koe... ...dat het uh, humanitair, uh, althans en, en uh, als je het uit vredesperspectief bekijkt, is geslaagd. Grote vraagtekens kun je inderdaad zetten bij de economische malaise... ...de toestroom van immigranten waar de buitengrenzen nauwelijks bewaakt worden. En het met één mond spreken als Europa is, denk ik, jammerlijk uh, niet gelukt. Uh, u kunt bellen 081121 om mij te overtuigen van het tegendeel. Ik zeg, project Europa, het is helaas volledig mislukt. Aan de lijn is Ajit Bakas, onze grote voorspeller... Met een glazen bol. Adjit, goedenavond. Goedenavond, Joost. Ja, je bent trendwatcher natuurlijk. Eh, ik zeg, het is is mislukt. Je, hoe denk jij daarover? Ik denk dat ik jou nu uitroep tot collega-trendwatcher, Joost. Je hebt helemaal gelijk. Kijk, nou kunnen we elkaar... Ja, ik, ik, mijn uurtarief is wat lager, maar het is... <laughs> <laughs> maar... maar nou... Nee, weet je, Kijk, de, de mensen die het hebben over vrede, die vergeten dat er een Europese Unie hiervoor is geweest. Dat heette de, de, Oost, uh, de uh, Oostenrijkse Hongaarse dubbelmonarchie, ook wel de Donaumonarchie genoemd. Die heeft bestaan tot 1914. Die had twee hoofdsteden, Budapest en Wenen. had ook één munt, de talen, de voorloper van de euro. We hebben nu ook twee hoofdsteden, Brussel en Staatsburg, en ook een munt, de euro. Het is allemaal ontploft. Het is 70 jaar geduurd, heeft ook geleid tot veel vrede. Ja. Maar wat je ziet, is dat uh, oorlog en vrede heeft vooral te maken maken met vergrijzing. Uh, war is a young man's thing. Al die mensen die roepen dat als de Europese Unie ontploft, er weer een derde wereldoorlog komt, die vergeten dat er alleen oorlog ontstaat als er heel veel jonge mannen zijn. Want het is echt, al die hormonen, die moeten eruit. En je ziet dat dus ook, dat oorlogen in de geschiedenis alleen ontstaan als er heel veel jonge mannen zijn uh, tussen de uh, 18 en 30 jaar. En die heeft Europa niet meer. Die zijn op. We zijn vergrijsd. En alle mensen gaan geen oorlog voeren. Dus dat is een grote zegen. Ook als de Europese Unie ontploft, komt er geen oorlog. Nee. Want de bejaarden vechten niet. Die zijn koers. Dat scheelt. Is... Ja. Uh, het... Het tweede wat je ziet is dat de euro, ja die is gewoon volledig mislukt om culturele redenen, ook om politieke redenen. Maar die euro die moet, je, daar moet je echt onmiddellijk mee ophouden. Dat, ja. is, uh, dat is een volkomen mislukt project. En de Europese Unie uh, zal daarna volgen, want eerst zal de euro ontploffen. Ik schat in, in mijn nieuwe boek De Staat van Morgen uh, voorspel ik dat, dat de euro uh, in 2014, 2015 ontploft een paar jaar later de Europese Unie ontploft... en dat we dan teruggaan naar de Europese Economische Gemeenschap... met als nieuwe hoofdstad Wenen. Ja, nou is het vooral, denk ik, het punt dat in 2004 die Big Bang is, heeft opgetreden... waarvan je zegt, hè, tien nieuwe landen komen erbij in één klap. Het hele Oostblok werd er zo'n beetje aan toegevoegd. Het straf van Lissabon kwam erbij om het zaakje bij elkaar te, te houden. Is dat niet het grote probleem, als je even terugkijkt... Jij kijkt liever vooruit natuurlijk, Adjit, maar als je terugkijkt, is dat niet, niet, niet nee, de oorzaak? Nee, het zat al in het begin fout, hoor. Het zat al in het begin fout, omdat die hele... Ur zo is bijvoorbeeld bedacht. Om, uh, door Frankrijk om de Duitse economie en de Duitsers te gijzelen... Uh, omdat ze bang waren voor een sterk Duitsland naar de hereniging met Oost-Duitsland. Ja. Daarvoor is het gewoon ontstaan. En die tien landen die erbij zijn gekomen... ja, kijk, de europroblemen zaten al met Italië. Italië zat er vanaf het begin bij. En Italië had vanaf dag één niet toegelaten moeten worden. En, uh, maar goed, maar de... Griekenland enzovoort is erbij. Maar en na Griekenland, ja, toen kwamen er de Oost-Europese landen erbij. Maar die, niet al die Oost-Europese landen zijn zo'n drama, hoor. Nee, dat klopt. Oh, dat het, de, de echte drama zit te... aan de zuidkant, kun je zeggen... Maar even dan weer terug yeah. naar de toekomst voor jou. Even, jij stelt dus vast, er komt een ontploffing. In welk jaar, zei je, gaat het zaakje ontploffen? Ik, ik zeg dat de geschiedenis zich herhaalt. De vorm is iets anders. Maar ik, ik denk dat eerst de euro ontploft. En daarna de Europese Unie. En de euro schat ik in 2014-2015. Dat dan de Duitsers de stekker eruit trekken. Dan komt er komt eerst nog een paar jaar ruzie met de, de nieuwe Franse president. Er komt ruzie met de Grieken. Ga maar door. En op een gegeven moment denken de Duitsers. Ja, zeg, iedereen hangt bij ons aan de subsidietapel. Wegwezen. Wegwezen. En wanneer en ontploft het, het, het instituut zelf? Want de eurozone kunnen we nog verliezen. Maar wanneer stopt de integratie van Europa, zeg jij? Welk jaar gaan we dat mee? Op mee deze manier dat we de u weer inruilen voor de EEG. Ik schat in twee, drie jaar daarna. Dus uh, uh, 17, 18, 20, ja, van die tijd. 2018, nou dat is de voorspelling die hier gedaan wordt door Ajit Bakas. Je hoort hem zeggen en hij zat er wel eens vaker dichtbij. Uh, Ajit Bakas, onze, onze trendwatcher. Wat vindt u, is het over en uit met het project Europa op deze dag van Europa? Ajit, blijft uh, luisteren. Uh, komt veel binnen op Twitter. Hans Willemsen uh, zegt de WNL, ik ben geen rechtsstemmer. Maar hier hadden ze meer naar rechts moeten luisteren. Kijk, dat hoor ik graag. Maar de Koning zegt Europa, het wordt nooit wat te veel verschillen. De VS slaagt omdat er altijd dezelfde taal is geweest. Michel de Leijster zegt: eerbans kortzichtige stelling. Zonder Europa zou Nederland de afgelopen 50 jaar nooit zo'n enorme groei hebben doorgemaakt. Ingrid zegt: Eens hadden we kunnen weten. De Nederlandse burgers wilden dit in aanvang al niet. En Gilaert Tabak zegt: We moeten uit de EU zeker niet akkoord gaan met dat vermalen ESM. En het Nederlandse nee. Europees bedoelt hij. En bij het referendum. Serieus moeten we serieus worden genomen. Eens kijken. Henny Hoogboom uit de Roelof Goedenavond. Hi, het is Henny trouwens. Henny. Hi. Hi. Hoor je me? Ik hoor je, vertel maar. Ja. Nou, ik denk dat het afgelopen moet zijn met het Europa van de sociale afbraak en de sociale dumping. Uh, ik vind dat uh, Europa uh, een prachtig project is geweest wat misbruikt is door de, uh, de, de crème de la crème, de rijkste uh, toplaag van onze economie, uh, die we uh, een, pro een project van hebben gemaakt om uh, alle rechten, alle dingen die we hier in Nederland en in alle andere landen hebben opgebouwd, okay. af te breken. Ja. En uh, dat is niet Europa van normale gewone mensen, uh, die op een normale manier hun geld willen verdienen en uh, met elkaar willen samenleven. Het is Europa geworden van de banken die ons in de financiële crisis hebben gestort. Het is de Europa uh, van de bazen die uh, proberen onze arbeidsvoorwaarden na, uh, af te pakken, die iedereen in een vlechtbaan willen donderen. En dat Europa is afgelopen. Nou, Henny, ja, je bent goed en op stoom. Ik denk dat ja. uit de stemming blijkt. die uh, nu in Frankrijk en in Griekenland heeft plaatsgevonden. Ja, en zo is... doet dat uit de stemming. wordt die we straks in september gaan krijgen. Henny, dankjewel. Uh, 0811-21 Project Europa is mislukt. Uh, Jack van Lent. Ja, goeiedag. Uh, ik denk dat Europa helemaal niet mislukt zal ooit gaan worden. Namelijk, uh, Nederland is ontstaan uit de zeven provinciën. Nou, dat waren dus zeven provinciën. En als je dus nu naar Nederland kijkt, dan heb je Friesland in het noorden, Limburg in het zuiden. Dat, dat is, dat, in een heel klein landje is dat ja. een heel, heel groot verschil. Om het zo maar te noemen. Ja. En dan kun je op een grotere schaal kun je dat uh, toepassen op Europa. Oftewel nou, ik vind is dat wel heel. Een, een ja. voortschrijdend, uh, ja. voortschrijdend, uh, ja. voortschrijdende zaak. Jack, ik hou van, uh, van, uh, van uh, kort door de bocht te redeneren. Maar dit vind ik heel. Om Limburg en Friesland en te vergelijken met Nederland en, en Griekenland. Want dat doe je in ja, feite. Dat, dat, is in Ruud... heel, dat is wel heel krom, hè? Nee, is, maar het is toch wel Noord en Zuid. Ja, Noord en Zuid, dan heb je het ook de enige vergelijking die standhoudt, denk ik. Nou, in, ja, Noord is werkloosheid in de Ja, maar kijk eens in in naar de, de bestedingsmoraal. Kijk eens naar het, het, het, de manier hoe belastingen wel of niet worden geïnd. Naar de, het, de, de arbeidsproductiviteit. Dat is toch de basis van het probleem. Maar het, het economisch klimaat. gaat mij om de staatsvorm. Het gaat mij om de staatsvorm. Ja, dat snap ik. Nederland is, is op, opgebouwd uit zeven provincies. En Europa wordt dan opgebouwd uit 27 landen. Ja, maar vind je het niet te groot? Vind je het niet een beetje een te grote republiek in Europa? Dat lijkt mij niet. Nee. Ik denk dat je ik denk dat, je dat uh, op, op zo'n manier kunt uh, zien. Nou, ja. Maar je bent wel mee in, Jack, nee, maar wat dat we wankelen. Van, wat, de, nee, Dan, maar wat dacht je van, uh, vanuit, uh, zeg maar, vanuit uh, Holland gezien? Ja, dus uh, met uh, Fries, Friesland en Limburg. Dat was toen een klein... Uh, gebied, ja. zeg maar, Nederland. Wat nu ja. ook nog een klein gebied is. En hier gaat het nu op een iets grotere nou, die, schaal. Nou, je punt heb je duidelijk gemaakt. Jack, dank je zeer. 0800 project Europa is mislukt. Zometeen eh, praten we met Gerard Schouw, Eurofiel van het Eerste Uur kun je zeggen. Nog even wat luisteraars. Gerard van Eerden uit Amsterdam. Ja, hallo. Hallo. Ja, het uh, fout is al direct in het begin is die, uh, gemaakt. Namelijk uh, Ruud Lubbers en Hans van den Broek die wilden niet het Europa van de twee snelheden. Want dat was klopt. de mogelijkheid. Europa ja. van dat klopt. sterken. Dat straf van maastricht. Ja. Ja. Ja. En daarna de, uh, de rest die nog niet op dat niveau is, gelijk, gelijk op te trekken. En ze dan pas aan te sluiten. Ja. Nou, maar ja, uh, we, we leven nog een keer in de illusies van de verlichting. En alle mensen gelijk. En, alles, uh, en we zijn één leefgemeenschap en al die onzin meer. Ja. Het gevolg is dat men die landen erbij heeft getrokken die helemaal niet op dat niveau zaten, subsidies heeft toegekend om dat gat op te vullen, die ze mooi hebben omgezet. Eigenlijk een construct wat consumitie. nooit kon werken, zegt u eigenlijk, hè Gerard? Je zegt, dat zegt het heeft nooit kunnen werken. Het is een, het is een te, te grote mengelmoes geworden van landen die op verschillende snelheden exact. hebben gewerkt. is Onmogelijk. Slagen, onzin. Gerard, we gaan Tot gauw van. weer verder. Dank je weet, Je weet heel veel. Maar we moeten ook andere luisteraars aan de lijn uh, krijgen. Hashtag WNL. Hashtag Eerdmans kunt u ook gebruiken om te zeggen wat u ervan vindt. Dat ik uh, pleit voor het einde van Europa. Het project is althans mislukt. Hostasiel Boldiana zegt. Uh, bureaucratie allemaal waar. Maar we zijn een werelddeel en geen verzameling onafhankelijke landjes. We zijn... Een werelddeel. Hashtag WNL, hashtag Eerdmans. Dan komt u binnen en uw tweets lees ik live voor. Arjit Bakashi kon kondig nog aan, maar die is inmiddels uh, vertrokken naar een volgende voorspelling. Uh, we gaan praten met Gerard Schouw even. Hij is, uh, is vice-fractievoorzitter van de Tweede Kamer en Europa-woordvoerder van D66. Goedenavond Gerard Schouw. Hai, goedenavond. Hallo Gerard. Zeg, die volkeren die beginnen zich tegen Europa te keren. Uh, Zo'n beetje, dat begin je te voelen, dat begin je te merken. Dat zie je ook aan de opstelling van Wilders in Nederland. Er komt een tendens zeer groot tegen Europa gericht. Vind je dat, een, vind je dat de oorzaak ligt bij die volkeren of ligt dat bij Europa? Nou ja, kijk, wat, wat denk ik belangrijk is... is dat je ook de voordelen van Europa goed over het voetlicht uh, brengt. En ik heb uh, meegeluisterd natuurlijk met de uitzending... en ik ben heel blij dat ook mensen zeggen... ja, maar Europa heeft ons wel vrede gebracht, veiligheid gebracht... 1 euro, 1 munt, heeft ook ontzettend veel voordelen. Je hoeft niet meer elke keer uh, te wisselen. En wat ik eigenlijk nog niet heb gehoord, is dat ook ongeveer 3 kwart van onze export in Nederland gaat naar Europese landen. Ja. Met andere woorden, ons werk hebben we te danken, onze banen hebben we te danken aan het vrij verkeer van goederen in Europa. Maar dat ontkent ja, dat, en dat ook bijna is voor niemand. enorm. En dat is gewoon een enorm voorbeeld. Maar Gerard, uh, je kunt dat wel ja. zeggen, maar dat hadden we ook kunnen bereiken... zonder met z'n allen in een soort construct te komen zitten... waar je ook niet mee uit mag komen. Je kunt natuurlijk prima handel drijven met landen die je buur zijn... maar waar moet je in één familie zitten? Nou ja, kijk, wat, wat nu natuurlijk wel een beetje speelt... is dat een aantal landen in de gevarenzonde zijn gekomen. Ja. Griekenland, Italië, Spanje, Portugal. Waarom? Ja, die hebben de afgelopen jaren op de pot geleefd. Veel schulden gemaakt... En in Europa hebben de landen, de landen zelf afgesproken... dat ze af willen van al die schulden. Dus een begrotingstekort mag maximaal 3% zijn. Ja. Dat is afgesproken. Ja. ja, en dat is natuurlijk niet leuk... Voor mensen die in Griekenland wonen, wonen, in Spanje, Portugal. Nee, st ja, is sterker nog, het is ook niet afvaard... leuk voor onze mensen en onze hardwerkende burgers, want wij zitten het alles maar te lenen en bij te dragen in feite. Dat, dat, dat is... Nou ja, maar wij moeten dus ook ons huishoudboekje uh, op orde zien. Dat te krijgen. doen we. Dat zijn we aan het doen. Uh, maar wat vind ja, je ja, ondertussen we Maar, maar dat, Gerard, dat is vind ook heel verstandig om dat te doen. Dat is goed en daar ben ik het ook mee eens. Die 3% norm, anders dan wilde zeg ik, ik vind dat heel goed dat Nederland zich daaraan houdt. Je kunt niet andere mensen opdrachten geven en er zelf uh, hiervan uh, van, uh, weg, uh, wegrennen. Maar ja. dat speelzieke Europa, he, dat wij nu ons zo hard bekreunen met Jan Kees de Jager om die 3%-norm te halen. Ondertussen komt, komt de Europese Commissie met een voorstel... hoppa, 7% erbij alsjeblieft, want de begroting krijgen we niet op orde. Dat is, toch, dat is toch niet vol te houden? Ja, eerst even twee dingen. Die afspraken over die begroting hebben we zelf gemaakt. Hè? Dus orde op zaken, niet op het leven. Dat moeten we niet doen. Dan de uitgaven van Europa. Ja, die kunnen best wel een beetje minder. Dus iedereen die zegt, van ja Europa moet niet te veel geld kosten... Ja, die geef ik een arm. Want dan zeg ik, ja, daar ben ik het heel erg mee eens... Bij mijn partij, D66, geeft ook heel veel kritiek op alle landbouwsubsidies die Europa ja. uh, verspreidt. Dat is ongeveer een derde van de begroting van Europa zijn dat, landbouwsubsidies. Alleen, ja, ben ik me helemaal met je eens, maar dat daar heb je een meerderheid voor nodig om dat te veranderen. Ja. Want Europa moet natuurlijk niet een subsidiefabriek zijn. Nee, dat moet vooral een samenwerkingsverband zijn... om die vrede te handhaven en om te zorgen ja. dat de werkgelegenheid blijft in Europa. Maar nou, ze rekenen dat we gaan of achteruit of we gaan vooruit. Vooruit zou, zou eigenlijk betekenen van, oké, okay, met z'n allen uh, er tegenaan... en het moet inderdaad uh, de walkeer het schip in feite... of je, he, je gaat achteruit en je zegt, we worden veel kleiner... en we, we worden weer zoals vroeger. He, dus of het einde van het project of terug naar een veel kleiner Europa... Dat ja, zijn de twee keuzes. Moet, ja, maar dan moet ik een beetje denken aan die meneer... die het net had over teruggaan naar de zeven provinciën. Dat is een leuk gedachte-experiment, maar dat gaat natuurlijk ook niet gebeuren. Er zijn nu 27 landen en met die 27 zullen we het moeten doen. Uh, de komende paar jaar zal er wel door de zure appel heen gebeten moeten worden... als het gaat om die begrotingstekorten uh, op orde te brengen. Maar dan zal je ook zien dat het daarna weer goed gaat met de euro... goed gaat met de investeringen in Europa... Ja. Je gelooft, gaat met, met de werkgelegenheid. Je gelooft niet in de voorspelling van Bakas dat in 2018, zoals die bij ons nu net voorspelde, het einde van de euro... Uh, nee, de euro ja, is niet alleen, maar het einde van uh, Europa in zicht is. Ik, ik ken die Bakas als een heel positief mens, maar ik vond het een buitengewoon somber verhaal. Ik ben ja, kritisch, een, maar realistisch denk ik, Gerard. Ja. Nou... Benz ja, ik ben het er vol volstrekt niet, meer. Ben me niet mee eens. Tot slot even Gerard, want uh, D60 is heel erg eurofiel. Ben je niet heel, heel erg bang dat jullie als partij uh, keihard worden afgestraft... door de kiezers op 12 september, door die eurofiele houding van jullie? Nou ja, wij, wij staan voor werkgelegenheid in Nederland. En dat kan alleen maar door een sterk Europa. Omdat wij zijn voor driekwart van onze economie afhankelijk van Europa. Volgens mij is dat een heel goed verhaal. En er zijn politieke partijen, bijvoorbeeld uh, de TVV... Ja, die beweren iets anders. Maar daarom zeg ik, nee, daar, daar heb ik eigenlijk weinig, uh, weinig nee. geloof in. Je moet staan voor je zaak. Er valt in Europa ook nog heel wat te verbeteren. Ik ben bijvoorbeeld uh, enorm voorstander van een uh, direct gekozen baas van Europa. Ja, dat heb je en dan. Waarom moet, waarom moet zo'n Barroso in achterkamertjes worden bedoeld? Uh, nou, dat zeker ook. Helemaal tegen. Ja. Laat de burgers van Europa kiezen wie daar de baas is, ja. en dan zal je zien, dan gaat Europa okay. echt weer een stap vooruit. Gerard Schouw, mag ik je zeer bedanken voor je bijdrage en succes met de campagne op weg tot al september. Dat was Gerard Schouw van D66. U kunt al meedoen doen 081121, project Europa is mislukt, hashtag WNL, hashtag Eerdmans gebruiken, daar loopt het lekker vol. Kunt u ook bekijken op www.twitter.com, uiteraard uh, Stefan Koper uit Den Haag. Hallo. Dag Stefan, reageer maar. Ja, ik uh, reageer op je stelling. Ik was prematuur. Ik denk dat pas in slechte tijden zal blijken of een project is gelukt of mislukt. Juist nu is het de tijd om de schouders met elkaar eronder te zetten. En op de manier zoals ook in het wandelvangenakkoord vijf partijen geslaagd om met elkaar tot een constructie te komen. Ja. Zo denk ik dat als we echt willen en dat het echt moet, ook Europa in staat is om nu de schouders eronder te zetten en te, en te zien dat het kan ja. en of dat nou... Uh, een, een te grote club is of een te kleine club, dat vind ik nu allemaal niet zo relevant. Dan moeten we moeten het met de landen die het nu verzameld hebben, die moeten het nu laten zien. Maar dan we moet... hebben een gedeeld belang en dat gedeeld belang is veel te groot om nu te zeggen van dat is mislukt Want het, je, je kunt onmogelijk overzien wat er gebeurt als je nu zegt dat het mislukt we. Dus we moeten een beetje de oogkleppen voor gaan doen, begrijp ik van, uit je woorden. Oh. Ja, absoluut. Oké, okay, dankjewel. Ik denk dat je me niet verstond, maar het is wel een leuk antwoord. Uh, even kijken, Michiel Heitlager. Ja, goedenavond. Michiel. Nou, als iedereen nou eens een stapje terug doet, want we leven allemaal ver en ver boven ons budget. En iedereen wil maar in euro's verdienen wat hij in guldens verdient. Ja. Dus iedereen die wil te veel. Te veel willen? Ja, ja. oké, okay, dankjewel. De lijn een beetje slecht. Uh, meneer Oskan uit Zwolle. Ja? U bent er, meneer Oskan. Goeiedag. Goeiedag. Ik spreek inderdaad met Öskan uh, uit Zwolle. Ja. Ik ben niet mee eens met, uh, met uw stelling. Want uh, Europa, of, of in ieder geval het project EU, is in het uh, kader van sociaal-maatschappelijk sociaal kader zeker geslaagd. Ja. Maar hoe u stelt, dat uh, met name gaat het om economie, om de macht. En dat zijn een beetje imperialistische gedachten waar u, uh, denk ik, uh, onbewust uh, mee bezig bent. Nou, die tijd zijn wij uh, al uh, lang voorbij. Ik denk dat uh, de machten in de wereld, de kracht, dat is meer verspreid dan uh, voorheen. Want EU. ...heeft in het mensenrechtengebied... Uh, ...of in andere uh, gebied... ...heel veel kunnen betekenen voor heleboel landen... Okay. ...zowel in Europa als buiten Europa. Nee, Oscar, ik breek maar... u even af. Het is duidelijk, ik ben het zeer met mij oneens. U vindt mij imperialistisch in feite. Maar ik probeer de realiteit onder de ogen te kijken. Maar we gaan, we gaan alweer naar de laatste twee minuten toe. Dus ik vind het leuk om met u nog wat tweets te delen. Uh, Rob Huibers, uh, die zegt... ...Herstek uh, WNL, Europa mag niet mislukken. Problemen verdeelt Europa veel groter. Europa is rijkdom en veiligheid. Tel je zegeningen. Carl Peter zegt... Uh, EU is gewoon een mooi project, we hebben er fantastisch aan verdiend. Nu even op de blaren zitten, straks kunnen we weer verder. Wat een optimisme op Twitter. Eh, Dilemma zegt, het is een veel te groot iets, een één Europa wordt niks. En Rodrigo zegt, Europa, een economische samenwerking is goed. EU is voor de rest een grote flop. Peter eh, Timms twittert, weg met die euro, lekker weer de gulden terug. Gaan we ook, eh, weer, wat, ook weer wat verdienen. Eh, Peter Klein twittert, eh, Eerdmans, ze moeten vooral naar de toekomst kijken. En dan zien we dat Zwitserland en Noorwegen prima functioneren aan de rand van de EU. De broer van... Nico zegt: hashtag WNL, niet alleen Europa is mislukt. De hele politiek wordt kapot gelobbyd. De werkelijke macht ligt bij de banken en de grote bedrijven. André van Wanderrooy zegt: avondspits Eerdmans, eh, de Bekas. En schouw oneens, al is de fundering slecht. Het Huis van Europa blijft een goed project. Ik heb precies nog tijd om iemand aan de lijn te laten: Astrid. Goedenavond, Astrid Waring. Ja, goedenavond. Ik zou wil echt ja. willen reageren. Ja? Europa is niet mislukt. Het kan nog mislukken, maar het hoeft ook niet. Het moet anders aangepakt worden. Waarom moet je arme landen, landen die minder geld hebben, een 3% opleggen? wat voor armoede er allemaal gecreëerd wordt in dat soort landen? Als Nederland 3% yep. wil hebben, ze zijn een rijk land, laat zij het maar doen. Als Duitsland het wil, laat Duitsland het maar doen. Maar je moet andere landen het niet op gaan leggen. Kan okay. die mensen 4 of 5 of 6 procent, ze er langer over doen. Oké, okay. als dit waar ik daarmee sluit, we avondspitsen af. Je hebt het goed en snel verwoord, moet ik je zeggen. 3% norm, niet aan arme landen opleggen. Nou, Project Europa is mislukt. Op Twitter kunt u veel meer kijken. Daar gaat het door op hashtag Eerdmans, hashtag WNL. Project Europa is mislukt. Straks gaat op deze zender kunst stof verder, daarin biograaf Eva Rovers. Morgenavond ben ik weer te horen op Radio 1 met een ander geluid op uw radio. Opinie Radio 1 van WNL. Graag tot morgenavond.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 Uw prospect wordt duurzame klantrelatie. Met CRM-software van Archie. Ga naar prominentsitten.nl voor de speciale luisteraarsaanbieding. Prominent, specialist in lekker zitten. Dit is Radio 1.